Eerder meldde de krant Beeld dat er mogelijk een verdachte zou zijn aangehouden. Volgens persbureau DPA heeft de politie vanochtend inderdaad een man opgepakt... maar het zou volgens de eerste berichten niet om de dader gaan. Bij een synagoge in het Franse La Grande Motte, niet ver van Montpellier, is brand uitgebroken. Volgens de Franse minister van binnenlandse Zaken is het vuur aangestoken. Er is nog niemand aangehouden. Franse media melden dat de voordeur van de synagoge in brand stond, net als twee auto's. Een agent raakte licht gewond toen de gastank van een van de auto's ontplofte. Het ongeluk met een touringcar vannacht in Beek en Donk in Noord-Brabant... kwam doordat de chauffeur onwel was geworden. De bus met bruiloftsgasten reed tegen een huis aan. De chauffeur is overleden. Twee van de 25 inzittenden raakten licht gewond door glasspilinters. Iedereen kon op eigen kracht uit de bus komen. Een tweede Amerikaanse politieagent heeft schuld bekend in de zaak rond de dood van Tyree Nichols. De zwarte man werd begin vorig jaar in Memphis zwaar mishandeld door vijf agenten die ook zwart zijn. De agent gaat nu mogelijk belastende verklaringen afleggen over zijn drie ex-collega's die nog geen schuld hebben bekend. De dood van Nichols leidde tot veel protest in de VS tegen politiegeweld en racisme. Het weer in het westen en noorden veel bewolking en af en toe regen. In het zuiden en oosten klaart het op. Vanmiddag ook nog zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de middag onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Morgen droog en vrij veel zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We gaan naar station en waar die zet verkeer. Mama zegt dat er man aan oude zij, ze slimmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst deelt deel, vervreemd is weer haar paaier op, Maar potro roept ze gil, de zee zit in mijn ogen we gaan naar zand.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 Ik kom zelf uit de Zandvoort, uit Haarlem vandaan, geboren Haarlemmer. Maar wel gewoond in de, achter de kaantjelijke ramplaankwartier. Dus het was voor ons vrij makkelijk om door de duinen naar het circuit te lopen. Sinds 1965 ben ik getrouwd. Ook met een Haarlemse vrouw. Dus we hebben er al 47 jaar op zitten. Twee heerlijke dochters. En mijn grote, een van mijn grote hobby's is het circuit. Mijn leeftijd is op het moment...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 Nou, ja, dus, uh, Joker en jij zijn wel een bekende gezichten, zolang ze iemand is antwoord Ja, ze ja. kunnen me zo, zo, Wij twee kennen elkaar uh, heel erg goed, die is antwoord hoor. Ja, ja dat heen. kan het ik mee ja. eens Heb twee dochters? Ja. ja. Twee dochters, de ene ken ik uh, redelijk goed. Maar die andere, de andere. Nou, ze niet wel iedereen die, die je kent, de, de jongens of de ouders. Nee, de vrouw op, natuurlijk. Ja, <laughs> ja ik een, de, de ene dochter is uh, uh, artsassistent, Danielle.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 ooit in 1962 uh, voor het eerst uh, ja, onder het hek doorgekomen gekropen eigenlijk en uh, je gemeld op uh, de Kromme Asfaltweg, zoals we dat zo mooi in terre noemen Ja, nou uh, wel onder het hek doorgekropen, maar door een politieagent naar de witser doorgebracht, aangezien ik door de duinen illegaal naar binnen was gekomen Ja, dat mag niet, zeker ook nee. in die tijd niet <laughs> Waardoor ik uh, door de uh, huidige directeur, of toen van het circuit oude oma Jaap Zwart in mijn kraag wit gezet en zich uh, gejammeren en verhelpen met het opstellen van de auto's. dan doe je tenminste wat en dan hoef ik daar niet voor te betalen. Ja, ja, ja dat is wel een goede. Ja. Jaap Zwart ja, ja, was een eigenlijk... hele praktische man. Uh, ja, ja. De oude Zandvoerders onder ons kennen hem ongetwijfeld nog wel. Ja, ja. ja, ja, ja. is een wedstrijdleider met duren, zeg maar. En ja, ja. deze Jaap Zwart die uh, heeft jou dus in je kraag gegrepen en uh, aan het werk gezet. Ja, de, ja, ja, ja, ja, ja. Want we, we kijken altijd door, door, op de duintoppen waar de agenten stonden. Maar ja, het was net voor een Grand Prix, dus dat stond dubbele Walking. En die hadden we niet in de gaten. Dus zodoende. Eigenlijk. Ja, daar nou, zijn heel wat verantwoorders wel eens uh, ja. gegrepen door de politie. <laughs> of dus zelf de politie. Of ja. ja. Ja, goed, maar toen, uh, toen liep je daar rond. Je kreeg wat klussen Ja, toen, uh, en eigenlijk door toedoen van, uh, van, uh, van Joker, uh, Die had een broer, Hans, Hans Hoes. Een meisjesnaam is ook een hoes. Maar die werkte bij Fred van der Vlucht. In Wereld op Wiedel. En dat werd gewoon op de televisie toen.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 In en... nou, die tijd was, stelde dat nog niet zo heel veel voor denk ik. In nee, de nee, nee, nee nee nee nee nee. En daar zijn ook de meeste ongelukken mee gebeurd, eh, doordat de veiligheid eh, overboord werd gegooid. Je hebt het net over rolkooien. Ik weet nog goed, in 1957 het ongeluk van dokter Gerlach. Ja. He, dat was dus ja. een Porsche, met, ja. Ja. Ja, een open Porsche. Ja. Ja. Met, wat, wat wij tegenwoordig een rolkooi noemen, dat, dat was het toen nog niet. Nee, en hij had, uh, had wel een helm op. Maar ja, dat, was een, uh, dat zijn die potjes die hij had. Uh -huh. dat, de, meer had hij niet. Nee, nou, als een auto dan omslaat, dan uh, ja, daarom, is het gebeurd. He? Ja, dan is het echt gebeurd. Hij is gewoon in de is hij eruit uitgevlogen. Ja. Vandaar die bocht ook de Gerlach heet.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 Is, ja, ja die, die helmen zijn natuurlijk heel wat anders. Als je kijkt naar ja. foto's in de jaren zestig, ja. zelfs op Formule 1-coureurs. dan hebben ze iets op waar je nu een niet pet, eens in uh, een brommel mag. Nee. Ja, een pet in een bril. Ja. Ja. Verder hadden ze het niet. Ja, ja, en dat, ja dat, is dat is best wel gevaarlijk. Ja, ja, maar, maar, ik wil niet zeggen dat wij dat hier natuurlijk ontwikkeld hebben. maar een heleboel dingen zijn hier wel vandaan gekomen. en is deel, uh, verder doorgevoerd in Europa zelfs. Ja. Heeft dat ook te maken met de invloed van Hans Hugenholz destijds, de directeur van het circuit? Ja, ook, ja, ja.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 All the birds are singing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 waarin je zegt van ja, toen langzamerhand kwam er een beetje lijn in... en een beetje ontwikkeling in de veiligheid voor een coureur. Want op publiek was het wel altijd redelijk veilig op zandwoord. maar wat betreft de coureurs, ja, daar nog heel wat aan verbeterd worden. Dat klopt, uh, klopt exact. Als je rekent in die jaren voor, laat ik zeggen, voor 1970... Uh, de helmen was een probleem. Uh, daar zaten geen gordels genoeg in. Uh, ontbraken. Uh, noem alles maar op...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 En, en, ja, het beste voorbeeld denk ik is ergens met de DTM in 2004 of ja, 2005. Ja, ja, ja. Met Pieter Dumbrecht die bij ja. Ja, ja. het bos uit naar buiten kwam. De banden en waarbij echt alles van de auto afvloog. Wat er Niet zon. meer aan zat. Alleen dat, die, die rolkooi was er nog. En Pieter zat er netjes in. Ja. Dat kon zo ja, Nou dat is de veiligheid die daar in die rolkooi. Maar als zo'n rolkooi toch een beschadiging opgelopen heeft. Dat, dat kan gebeuren. Kun je dat één. zien dan? Ja. Ja. Dat wij zo ja, ja, ja, ja, ja. We hebben onder meer een, een paar jaar geleden ook een van die jonge jongens.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 Ja, maar dat is wel de de, dan de, de, de, de veiligheid eruit. is de veiligheid de stijfheid de stijfheid eruit. Is er helemaal uit. Ja. Nou, die hebben een dermate zware boete Dat Die doet dat nooit meer. Ja, precies. Dan letten ja. jullie dus echt op. Jullie ja. houden ook een soort logboek bij van ja, de raceauto. Ja ja ja, ja, ja, ja. En gewoon als er wat gebeurt, dan, er, dan noteren we dat gewoon meteen. Ja. En het gaat tegenwoordig natuurlijk. Met die computers is het allemaal een wasseneus geworden. Want ze, ze zitten het op een usb stickje en het is... We uh, staan in de ogen.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 Maar nou, die auto die was geconstrueerd deels uit magnesium. Ja, hè? Deels uit magnesium, waarop hij tegen eigenlijk tegen de tegen die duinen aangekletterd gekletterd is. En we hebben ze hebben hem toen gewoon ondergegraven in het zand. En we hebben hem dinsdag of woensdagochtend pas eruit kunnen halen.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 Tom Prijs. Die stak toen over. Het was zijn beste vriend. En die heeft die blussen gepakt. Ik heb toen toevalligerwijs, wijze moesten we naar de panoramabocht. Met elkaar. En toen heb ik daar onderin die toegangsweg. Richting Tunnel Oost. <coughs> toen hoorde ik en toen zag ik een ene vuur en rook. Toen ben ik een duintje naar boven gelopen. En toen heb ik het op nog geen twee meter afstand gezien. Maar het is dramatisch hoe dat geweest is. Net zo goed als dat ik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 ook overleden is, doordat ze benen weggeslagen werden. Ja, ja dat, dat zijn nogal die dingen. We hadden in die tijd echt beperkingen in onze veiligheidsverziening. Ja, nou, en vanaf die... dat moment met Roger Williamson in 1973 zijn we begonnen met, met, met, met uh, BMW's. Hm. Ja, daar komen we zo nog even op. David Purley was de man die hem probeerde te redden. Hij heeft ja. daar ook een OBE in Engeland voor gekregen. Ja, destijds. Ja, ja. Ja, een aantal jaren later volgde ook deze David zelf. Purley. Het is tijd voor even wat muziek. Vrolijke muziek graag van, van Cor.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 En dat is, dat is perfect gegaan. Ja, de de Oka de Officials Club Sport ja, official. die eigenlijk zorgt voor de ik, marshals rondom, rondom de baan. Ik durf wel niet weet, zeker te zeggen wie daar de oprichter van is... maar ik weet wel dat een Wim Govers daar een van de hoofdpersonen geweest is. Dat was in de jaren 70. Een van dat de, is in de, de, de jaren na de zware ongelukken. Is dat helemaal ja, in het leven. Ja, de Oka is officieel opgericht in 1962. En die hebben altijd gezorgd voor de, de marshals rondom ja, de baan. Hè, ja. De baanposten. Ja, ja, en ja. dan ja, die, die, die BMW's natuurlijk. daar. Er, zijn ja, er toen werd toen, heel weinig uh, ja. gezorgd... Voor vlagincident, vlag, uh, uh, laat ik zeggen de de de, de of, uh.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 met bepaalde jongens die in die tijd reden. En dat was slecht weer. En dan was ik een Formule 1 wedstrijd. Ja, dan, met dat voorprogramma. Dan was het zelfs helemaal onge niet ongebruikelijk. Om te zeggen. Nou, mag ik bij jou even bij komen in de box. Want ik hoor je kledder nat. En dan stonden ze daar met een, een Alfaatje. Of een Simp K. <laughs> stonden ze in de boxen bij, bij de Formule 1. Maar, nou, dat zijn situaties. Dat kun je nou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 Uit de personenwagen stikkertjes uit te delen. In de. toen de, het de, de, de, de, de, de, de Marcel Albersstraatje straatje heette het. Maar ja, kun je nagaan. Ja. We komen zo richting de jaren 90. We gaan even terug naar de, de muziek naar kor.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 En we ja. kregen een nieuw man aan het stuur van het circuit, Hans Herbst. Ja, ja dat, ik blijf zeggen dat het een man is die... De, de, uh, uh, hij heeft zelf uh, Sports 2000 gereden onder meer. Het was een kundig iemand, ook qua rijden...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 om maar even terug te komen op Veronica Pinup. Ja. Nou, ik weet wel op een gegeven moment, dit is echt al een enorm succes geworden uiteindelijk. Ja. Want uh, uiteindelijk hebben we de programma's gekregen van dat ja. los met uh, onze vriend André van Duin uh, als, als groot gangmaker erin. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, uh, ja, er zijn heel wat mooie filmpjes op YouTube uh, ja. tegenwoordig terug te vinden over ja. het achteruitrijden. Wat op een gegeven moment ook gestopt is. Ja. Uh, uh, want uh, het was um, toch wel behoorlijk gevaarlijk. Uh, ja, maar ja, het was wel heel spectaculair. Ja, ik heb het ook aangehaald. Ik wil het ook aanhalen zoals die woorden. World Records deze, die we hadden... waar in de tijd die, die, die Belg die alle vingst... door die bussen sprong... en, en nou, gewoon dat bij, dat de, dat. bij de Tarzan... zonder hoofd eruit kwam. onder dat soort dingen. He. En dan heb je ook nog het achteruitrijden. Caravanracen hebben we gehad. Uh. Ja. Daar is een circuit niet voor. Truckreizen, daar, daar leent het circuit zich niet voor. Ja, dat moet is allemaal je speciaal die mooi zijn. Maar die uh, toch ja. wel heel erg uh, gevaarlijk ja, kunnen ja, zijn. Ja, ik uh, weet dat er nog een standvoertse uh, ondernemer, een ondernemer Hans Bank uh, meegedaan heeft met het achteruit rijden. En zijn enige doel was de auto op zijn kop te gooien op het rechterstuk. Ja. Ja. Want op de bodem van de auto stond oasebar geschilderd. Dat zal ik nooit ja. vergeten. Ja. Ja, ja. Ja. Het is hem ook gelukt. Hij is ook op de tv gekomen. Ja, dus, ja. Nou ja, maar goed, dat soort dingen ja. allemaal. En dat, dan zeg ik, dat uh, daar ben je met de verkeerde veiligheid.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 Die is verantwoordelijk voor alles. Ja, en zeker ook de vrouw tegenwoordig, want er zijn flink ja. wat vrouwelijke gerust Ja, tegenwoordig trouwens ook heel leuk. Ook een mooi, mooi nieuwtje om te melden is dat er een vrouwen-equipe de 24 uur van Dubai gewonnen heeft. Ja, ja. Een uurtje geleden gefinisht. Waarbij ja. ze een klas hebben gewonnen met uh, gewoon vier vrouwen achter ze, ja. uh, Gedurende die 24 uur. Best wel heel mooi. Ja. Uh, compliment waard vanaf deze kant. Ja, nou ja, maar goed, dat, dat zijn ook. Ja. Kijk, een bekend geval heb ik onder meer heb ik even aangehaald. Uh, wil ik even aanhalen ook onder meer een Formule uh, Fort... vrouwtje. Uh, Misschien dat je dat kunt. Linda Terrol. Nou, die heb ik een keer... aangeschoten. En ik heb wel eens een vrouw met een rood hoofd gezien. Maar zo erg nog nooit. Want ik vroeg Anne. mag ik even je ondergoed bekijken? Ja, dat is een gekke vraag natuurlijk. Het maar is ik snap precies vraag. waarom je dat gevraagd hebt. Ja, ja dus... zij doet toch maar...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 Nou, ja, ja, ja, ja. We hebben niet voor niks brandvrije ondergoed. Dat uh, even ter ja. verduidelijking. Uh, dat, ja. dat, dat, dat bestaat meer ook. En dat meer is ook voor je gift, uh, Ja. ja. ja. ja. Linda reist inmiddels niet meer. We wonen nee. nog wel hier in de buurt. Uh, ja, zingen ja. we nog wel vaak. Dus uh, ja, ja. wel mooi in uh, dit soort anekdotes. We ja, uh... gaan nog even een, een stukje muziek luisteren. Ik even naar Cor. En uh, ik ga zeggen... Stap. Uh, ja. we we Ja en dat was de film met uh, Star Trek uit uh, 1987 nou liefst. Een uh, nummer wat, ja, een maand eigenlijk op nummer 1 in Engeland heeft gestaan. En uh, ongetwijfeld uh, door velen van u herkend zal worden. Ja, en Rob, er komt een nieuwe Star Trek film uit, hè, in mei. Ja, gelukkig wel. Een nieuwe, nieuwe Star Trek film. Hartstikke mooi. Ik ben een enorm Star Trek fan. Uh, eigenlijk vanaf eind jaren 60 al. Ja. En uh, zie daar met heel veel belangstelling naar uit. Ja, ik ga er zeker heen. Ja, <laughs> zeker weten. Amsterdam Arena. 3D en uh, met Sensorround. Geweldig allemaal.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 Het houdt wel in dat, dat als er bepaalde koprollen gemaakt worden, of ieder, dan kan het wel eens negatief werken. Ja, het is in ieder geval een manier waardoor het hoofd van de, van de mens, dat, de voereur, niet enorme slagen naar links en naar rechts gaat maken. Nee, komt nee, nee. Hier, nee, nee. Ja, en, kijk, ik ben meer een, laat ik zeggen, een voorstander om, om de kuipen aan te passen met hogere vleugels. Hè? De ja, aan de zijkant. Ja, aan de zijkant. Hè? De, waardoor de, de, de, dat hoofd, maar dan kan je hem even goed nog wat, vat, wat vastzetten hoor.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 de eerste twee dagen in september. Ja. Gaan we wel genieten, want het is uh, zeker voor iedereen in Zandvoort ook een heel leuk evenement. Ja. Omdat we Zandvoort zo nou betrekken in ja, uh, dit ja, evenement. Ja. Met onder andere de optocht door het dorp. Ja. Dat is mooi. Ik uh, zie aan Corus een gezicht dat zo langzamerhand dit programma ten einde moet lopen. Paul ja. Eldering, heel erg bedankt voor al je nou, verhalen en wijsheden over veiligheid hier op het uh, circuit van Zandvoort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 Lijkt me een mooi onderwerp. Het is zondag hier in Zandvoort. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, Paul Eldering, voor ja. je aanwezigheid hier in de studio. En volgende week natuurlijk weer een oud Zandvoort. En kort raaier. bedankt voor de techniek. Mijn naam is Rob Peters en graag tot de volgende keer.